Ook duurde het lang voordat er voldoende verlichting was geregeld. En daarnaast zouden er te weinig professionele reddingswerkers aanwezig zijn geweest. De Tilburgse kermis heeft volgens de organisatie... anderhalf miljoen bezoekers getrokken, net zoveel als vorig jaar. Roze maandag was met 300.000 bezoekers traditiegetrouw de drukste dag. De kermis in de binnenstad van Tilburg is al jaren de grootste van de Benelux. Om 10 uur vanavond wordt de kermis afgesloten met een vuurwerkshow. Na een ongeluk vanmiddag op de A6 bij de Hollandse Brug zijn de inzittenden van een van de betrokken voertuigen weggerend. De politie heeft een van hen kunnen aanhouden. Twee anderen zijn nog spoorloos. De inzittenden zijn via de andere rijbaan gevlucht. En vermoedelijk was er kort voor het ongeluk in Almere met de wagen getankt zonder te betalen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.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 Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland van de VPRO. Ja, we nemen u weer een uur lang mee de grens over. En in deze zwoele zomermaanden doen we dat steeds één uur lang aan de hand van één gast. Dit is mijn gast van vanavond. Fox News, niet Fox News, niet de grootste vriend van... Barack Obama geeft Ohio aan hem. Dat betekent dat als dit allemaal klopt, Ohio voor Obama, Iowa voor Obama, dan is Obama simpeler dan we dachten misschien wel. Herkozen blijft hij de president van de Verenigde Staten. Ja, op dinsdag 6 november vorig jaar was het Elko Bos van Roosentaal die als eerste bekendmaakte namens het door en door betrouwbare Fox News... dat Barack Obama was herkozen als de 44ste president van Amerika. Vier jaar eerder had hij ook al verslag gedaan van diens eerste uitverkiezing. Want sinds de zomer van 2007 was Elko Bos van Roosenthal... de correspondent van de NOS-televisie in de Verenigde Staten. En die herverkiezing vorig jaar was ook meteen zijn laatste grote klus. Want kort daarna kwam hij terug naar Nederland. Wat voor ons het voordeel heeft dat we nu gewoon live hier in de studio... een uur kunnen praten over het land dat mij ook zo dierbaar is. Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dat zeg ik. Het land dat mij ook zo dierbaar is en intrigeert. Omdat dat zo is. Um, maar jou intrigeert het ook al voordat je correspondent werd. Want je bent Amerikanist. Ja, ik moest een jaar geschiedenis aan de Universiteit van Groningen kiezen. En toen heb ik gekozen voor uh, de afstudeerrichting Amerikanistiek inderdaad. Omdat ik in mijn geval, ik weet niet waar het bij jou vandaan komt, maar bij mij Dat kwam weet het... weet eigenlijk ook niet. Nee, nou ja, ik, ik weet het een beetje. Um... Ik had en heb een grote interesse in eigen tijdsgeschiedenis, naoorlogsgeschiedenis. Uh, nou ja, dan kan je niet om Amerika heen. Mm -hmm. um, de, de, de periode waarin Amerika tot wasdom kwam, ook de, de grote internationale organisaties werden opgericht. De periode dat Amerika zijn stempel op het wereldtoneel echt zette. Ja, dat vond ik heel interessant. Dan dacht ik, dan kan ik me beter helemaal op dat land richten. En dat heb ik gedaan. Misschien dat het nog scheelt dat het jaar daarvoor... ik voor het eerst op een vakantie met mijn ouders en mijn zusje uh, daar kwam. Mm -hmm. de, de laatste vakantie als, als compleet gezin, zeg maar. Uh, ik heb ook wel eens gedacht... god stel dat die reis nou naar Australië of China was gegaan... was ik dan Sinologie gaan studeren. Maar, uh, dus, nee, dus, dit dus speelt zich afver... af eind jaren 90. Ja, eind jaren 96, 97, geloof ja. ik. Ja, dus, dus, dus uiteindelijk ook voor mijn correspondentschap hield ik me al wel... Uh, ja, ruim tien jaar met, met het land bezig. En kwam ik er ook geregeld. Ja. Ja. En dat, maar, maar dat kwam echt voort uit die, uit die studio geschiedenis. Of speelde het... Uh, kijk, voor mij... <coughs> Vorig jaar verscheen dat boek van Geert Mak. Reizen zonder John. Ja, en die beschrijft prachtig. ook... Ja beschrijft ook dat voor zijn generatie, wat, wat ook wel een beetje mijn generatie is. In mijn jeugd was het het, het land van, van de vooruitgang van de auto's, van de koelkasten. Van, uh, en, en ook voor die generatie het land van de, van de politieke bewustwording. Door de ja. Vietnamoorlog. Maar ja. ook, ook de andere kant door de studentenprotesten. Door de, de hippiebeweging. Noem het allemaal Ik maar ben oorlog. toch een andere generatie. Ja. Ik, ik wat betekende de, het voor jou? Ik ben geboren in 1976. Ja. Dus die hele periode heb ik niet meegemaakt. En, en, en in mijn jeugd had ik ook al de... De, de, nou ja, de, de, de donkere kanten van het land. Uh, eh, zeker ook internationaal hadden we natuurlijk ook al wel gezien. En, hmm. en stonden in mijn geheugen ook gegrift. Dus nee, met, met, met, bij mij had het, van, uh, had het niet zo heel veel te maken met, met deze zaken, denk ik. Het was gewoon een, een interesse die begon vooral bij, uh, bij de Amerikaanse politiek... en veel minder bij Amerika als voorbeeldland van... daar moet ik heen en zo moeten we allemaal worden. Ik, ik, ik, ik moest daar toen op zich in veel opzichten niet aan denken. Neem niet weg dat... Um, dat het nog steeds een land is, denk ik, waar wij heel veel van kunnen leren. Maar ja, juist dat dubbele in Amerika, dat heeft me altijd wel heel erg aangetrokken. Het is de het is best and the worst of uh, alles, eigenlijk. Ja, goed. Voor we het over dat land gaan hebben, willen we iets meer uh, van jou weten. Daarom hebben we de computer uh, een aantal vragen achter elkaar laten zetten. Als jij... Um Achterin volgens vier getallen, niet allemaal achter elkaar, maar één voor één. Uh, Ik ben een alfa, hè? Ik weet niet waar dit naartoe nee, gaat. Nee, het is heel okay. simpel, echt. Je hoeft alleen maar een getal onder de 25 te noemen. Dan stelt de computer de vraag die daarbij hoort. Oké, okay. 16. Eerste reis was naar. Mijn eerste reis in Amerika was naar... als correspondent, neem ik aan dat bedoeld wordt... <coughs> whatever, whatever you want. ...was naar uh, Texas. Mijn eerste klus als correspondent... was een uh, bezoek aan een militaire begraafplaats... bij Fort Hood in Texas. Mm -hmm. De grootste legerbasis van Amerika. En op het moment dat wij er waren, dat was ja, het 2007... dus de Irak-oorlog was, uh, was eigenlijk nog in volle gang... Uh, was er een, een graafmachine die op de militaire begraafplaats daar... met alleen maar van die witte kruisjes... Uh, nie nieuwe graven aan het delven was. Dat was... En het was of nog verschrikkelijk in de tijd ook, dat, uh, dat de doden niet gezien mochten worden. He? die Nee, uit nee die maar wij stonden daar met de camera bovenop. En het is natuurlijk een verschrikkelijk beeld. En voor een televisiemaker ook een ontzettend welkom beeld. Dat werd mm. uiteraard het openingsshot van mijn reportage. Want aan de ene kant inderdaad, mh, ja, die oorlog speelde zich uh, af ver weg van de mensen. Anders dan Vietnam ook. He? De, de, ja. Het was een, was een beroepsleger. Ja, en je ziet die graafmachine ver, vers graven delven. Dat was verschrikkelijk. En dat was de eerste, de eerste reis als correspondent. Ja. Toen en was ik net begonnen. En, en, en wat dacht je over je vak toen je dat stond te doen... en dacht, dit ziet er geweldig uit straks op televisie? Ja, dat ik het mooiste vak ter, ter wereld had. Ja, nee, dit klinkt heel cru... aangezien we op een begraafplaats stonden. Alleen, ja, het zijn wel verhalen die je heel graag wil vertellen. En hmm. ook ja, de meerwaarde van een correspondentschap... waarvan ook wel eens wordt gezegd in tijden van internet... je kan het prima vanaf je zolderkamer in Amsterdam allemaal volgen... Uh, nou ja, ik had op dat moment wel het idee van... het is, geloof ik, wel goed dat ik hier ben... of in elk geval dat de NOS iemand hierheen heeft gestuurd. Ja, volgende getal. Vier. Belangrijkste ontmoeting? Belangrijkste ontmoeting? Nou, <tus> als correspondent van de Nederlandse televisie... heb je niet zoveel belangrijke ontmoetingen... niet zo heel veel belangrijke mensen. Tijdens diezelfde reis, uh, dus mijn, mijn tweede verhaal eigenlijk... Had ik een interview met Bill Clinton, dat was wel vreselijk leuk. Toen was ik echt net vers als correspondent begonnen. Uh, maar je haalt uiteindelijk, dat ben ik echt veel meer voldoening uit de interviews met de ouders van zo'n uh, Irak dode of met een, een, een, uh, een kiezer in Iowa. Of, uh, dat, dat uiteindelijk heb je daar meer aan dan een promo praatje van een politicus, waarmee ik, niet wil doen dat het niet, uh, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet heel leuk is om Bill Clinton een keer 20 minuten te spreken. Hoe was ie? Nou ja, alles wat je ervan verwacht, en alles wat je van Clinton weet. en na vijf minuten, of eigenlijk na een minuut, weet je al. waarom die man zo goed was in retail politics. Hè? Mensen in de ogen kijken en de handen schudden. Wat van heb jij ook het gevoel dat je een van zijn beste vrienden bent na vijf minuten? Onmiddellijk. Dat hij de volgende dag niet belde, dat, dat vond ik vreemd. Nee, de interview zat erop. Hij liep met mij weg. Hij zei: God, je komt uit Nederland. En nou, weet jij wel dat um, uh, de Nederlanders niet meer de langste mensen ter wereld zijn? Dat zijn de Montenegrijnen. En ik dacht, ja, dit is geklets. Ik ga dat diezelfde avond googlen. Het kunnen ook de Macedoniërs geweest. Ja, ja. Ik weet het niet meer, maar hij had het goed. Ik ging dat googlen. En er was de dag daarvoor inderdaad een rapport verschenen dat Nederland niet meer het langste volk ter wereld was. Ja, en van dat soort weetjes, dat hangt natuurlijk ook aan een hele goede staf, hm. ja, dat is Bill Clinton. En dan ook die, die hand op mijn schouders, terwijl hij het mij eventjes uitlegt, hoe mijn ja. land in elkaar zit. Het is een soort... Hij heeft ook iets van Johan Cruijff met zijn, met zijn handigheden en zijn wijsheden, die Clinton. Ja, maar... nou, over Clinton komen we nog te spreken. Volgende cijfer. Onder de 20? Onder de 25. 24. Kan niet zonder... Um, haha. Um, nou ja, we, we zijn hier om over mijn werk te vertellen... en dan kan ik uiteindelijk niet zonder um, mijn werk... zonder de journalistiek en uh, zonder reizen. Maar ik kan ook hmm. niet zonder mijn privéleven. Hmm. Hmm ik dacht dat je zou zeggen smartphone. Dat gaat prima. Ja, die, die, die heb ik nu niet binnen bereik. Nee. Oh, oké. Okay. Dus je kan zonder. Hè? Omdat ja, je, je, kan omdat zonder, je ja. een behoorlijk... Uh, uh, nou, fanatiek is niet het woord. Maar je bent een, een rechtmatige twitteraar, ja, ook. Ja, maar dat kan ook op een laptop. Hè. Oh ja, oké. Okay. <laughs> nou goed. Laatste. Uh, drie. Lacht om... Hans Theo vanavond. Ja? Bij zomergasten. Nou, dat weet ik nog niet. Maar ik zag alleen al de aankondigingen en toen... Ik ben één keer echt met zo'n pijn in mijn kaken weggegaan... uit de kleine komedie dat ik besloten heb nooit meer te gaan. Ja, wat vind je leuk aan Hans Steven? Um, nou ja, dat is dezelfde reden dat ik, dat ik Goomba heel erg leuk vind. Ja, het totale over de top. Uh, misschien is dat ook wel zes jaar Amerika. Ik, weet, ik, is toch ik vind Gomba ook heel erg leuk. Ja, maar ik moet ja. vaak ontzettend lachen en dan weet ik niet precies waarom. Nee, ja, nee, ja, dat, <laughs> dat, dat weet ik dan ook niet. Maar <laughs> nee, okay. ik krijg echt... Pijn in allerlei uh, lichaam. Ja, goed. Nou, we zijn voor uh, uh, zomergasten begint klaar vanavond. Maar wel een <laughs> uur lang. Um, nadat je afgestudeerd was als, uh, als uh, Amerikanist... Uh, kwam je in Washington als stagiair hè, bij, de, ja, uh, bij de NOS. Ook bij de NOS, klopt. Um, wie was er toen correspondent? Zo Groenhuizen. Ja, hij was de correspondent van de. Uh, uh, ja, hij was toen correspondent van Nova, ja. de voorganger van Nieuwsuur, voor de... Kijkers onder de twee, luisteraars. <lacht> um, en uh, Gerard van der Wulp was toen, uh, die had zich toen van, die was hoofdredacteur en was correspondent in Washington geworden voor het journaal. dus ik zat met hun allebei. Ja. Een heel klein kamertje en Charlotte die schreef ook nog voor Vrij Nederland en zo, dus daar kon ik af en toe ook uh, bij helpen. Nee, dat was vreselijk leuk. Dat was in de tijd van het, in het jaar van het Lewinsky-schandaal. Dus, ja, dus de nadagen van Clinton. Ja, ja, ja. ja. ja. Um... Mooie tijd. Ja, mooie tijd. We hadden van de week even telefonisch uh, een, een kort voorgesprek hiervoor en toen, toen vertelde je, daar komen we later op terug, dat die polarisatie in Washington, dat volstrekte gebrek aan samenwerking tussen democraten en republikeinen, ja. dat, dat je daar zelfs als correspondent een beetje genoeg van kreeg op het laatst. Ja. Die tijd geldt ook als een heel gepolariseerde tijd, maar het is nu nog erger hè? Ja, het is nu nog erger. Kijk, eigenlijk, um, je hebt in Amerika een periode gehad. Ik denk na de, na de Eerste Wereldoorlog tot de eerste decennia... na de Tweede Wereldoorlog, toen viel het met de polarisatie mee. In de mm. tijd van Nixon. Bij Nixon, begon, bij Nixon begon de ellende. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Af en toe ging het dan ietsje beter. Um, dus die polarisatie is er eigenlijk altijd geweest tijdens Clinton, tijdens Bush. Alleen in de Clinton-jaren kon hij nog wel samenwerken met Newt, Newt Gingrich. Toen de, de toch, toch iemand de die bekend staat als, als, ja. als ik weer een Land. En, maar met de leider van de Republikeinen in het huis. Um, zelfs Bush kon af en toe op bepaalde uh, dossiers nog wel zaken doen met uh, Nancy Pelosi, de, de baas van de Democraten, toen. Um, dat is onder Obama nu eigenlijk helemaal, uh, helemaal voorbij. Dus die polarisatie is nu denk ik echt compleet. En ik zou ook niet weten, ik wil niet al te somber uh, zijn... maar hoe dat zich oplost. Nee, nou da daar komen we nog over te spreken. Um, dacht je meteen toen je daar als uh, stagiair rondliep... dit wil ik ook? Of? Ik dacht meteen ik wil correspondent worden. Ja, ja. <kümmer> en, en dat dat Amerika is geworden is gezien mijn voorgeschiedenis, mijn opleiding natuurlijk heel, heel, heel mooi... Alleen ik, ik ben ervan overtuigd als het. Nou, België was dat misschien ietsje dichtbij, maar als het, als het Italië was geworden, China of Zuid-Amerika, had ik dat ook echt prachtig gevonden. Hmm. Maar een correspondentschap aan zich, gewoon dat je in je eentje of met twee, drie mensen, want die luxe had ik wel in Washington met een radiocollega en producer. Uh, ja, in een land of in een regio, uh, alles daarover te verzamelen, uh, zeven dagen in de week en dat naar Nederland te vertalen. Dat had ik altijd gewild. En dat, uh, dat kan ik nog steeds iedereen aanraden als ja. je ooit de kans krijgt. Kan. Ja. Ja. Ja. Je dan... moet een beetje mazzel hebben, dat had ik ook. Maar... Ja, wat was de mazzel die je gehad hebt? Uh, nou ja, bijvoorbeeld dat mijn voorganger vrij onverwacht na twee jaar wegging. Dat die... Ja, en die ja. had nog jaren zullen blijven. En dat liep anders. Mm, mm, en uh, mm. ja, goed. Je moet altijd toch op het goede moment op de goede plek zijn. Het Amerika... had ook anders kunnen lopen. En dan is Amerika voor een journalist een buitengewoon dankbaar land. Hè? Nou ja, het houdt daar niet op. Precies. Het is een, het is een, het is een snoepwinkel. Alleen een collega heeft dat ook wel eens omschreven. En zo heb ik het ook altijd ervaren. Wat dat betreft bezorgd dat je ook wel een bepaalde mate van onrust en, en, en soms stress. Je staat met, met zo'n waterbekertje langs een waterval. En af en toe vang je wat verhalen op en wat nieuws. Alleen... Er is te veel. Ik bedoel, sinds ik terug ben, gewoon vanwege mijn interesse in het land, probeer ik het wel zo goed mogelijk te volgen. Alleen, ja, er is te veel. Jij hebt dat zelf waarschijnlijk ook. Je kan vanuit hier braaf elke dag je, je, je sites afwerken en je kranten lezen. Maar er gebeurt gewoon te veel. Ja. Maar ja, nee, journalistiek is het een, een mekka. Dus hoe, hoe uh, selecteer jij daarin als correspondent verhalen? Ja. Uh, deels, deels je eigen interesse? Had je daar een systeem voor? Of, nou ja, een, een, een beetje. Ik bedoel, je, je ik ging wel mijn vaste lijstje boekmarkt ochtends af en je las je eigen kranten. Uh, uh, vooral ook regionale kranten. Hè? Want, want aan de Oostkust wordt betrekkelijk weinig over de westkust geschreven. Terwijl de toekomst van Amerika is toch echt de westkust. En daar liggen mijn inziens ook, ook de meest interessante verhalen. Uh, ja, en je praat met heel veel mensen. Dat is het natuurlijk het mooie van een correspondentschap. En ook. Daarom is het helemaal niet zo erg uh, dat je in Washington... als Nederlandse televisie betrekkelijk weinig mensen te spreken krijgt. Je kan wel de hele dag uh, in, op Capitol Hill gaan rondhangen. Te wachten tot, je, tot er een, een, een backbencher uit Alabama tijd heeft... om met een Nederlandse journalist te praten. Het is mm. zonde van je tijd. En mm -hmm. Het is veel leuker en daar haal je ook de meeste ideeën vandaan... om. Uh, nog eens een dagje langer in Iowa te blijven... om te kijken wat daar speelt. En waarom is het Westen belangrijker? Omdat uh, Amerika zich nou ja, op Azië richt? Nou ja, kijk, de, de, bedoel, de financiële hoofdstad is nog steeds New York... en, ja. en de politieke hoofdstad blijft, blijft Washington. Alleen als je kijkt demografisch uh, hoe Amerika zich ontwikkelt... Hè, en, en, en de trek van de bevolking uiteindelijk naar het Westen en naar het Zuiden. Uh, Latino's en Aziaten ook, die erbij komen. Ik bedoel, Californië is een staat die mij buitengewoon integreert. Ja, daar komen meer Aziaten dan uh, Latino's uh, binnen. Uh, en inderdaad ook die blik op Azië, die Obama natuurlijk ook heel erg heeft. Die probeert waar mogelijk Europa over te slaan. Hmm. Dus dat maakt het Westen allemaal verschrikkelijk interessant. Los van het feit dat het een... Californië is in heel veel opzichten een kraam, kraamkamer van... Ja, soms, soms ook van politieke ideeën. Ik heb wel eens een verhaal gemaakt, een soort mini documentaire over de Tea Party. Ja, dat bedenk je misschien niet, die rechtse Tea Party. Maar die is min of meer in Californië geboren. Uh, oh ja. En ook Silicon Valley natuurlijk. Terwijl uh, wij het, het beeld hebben van Californië als een, een linkse staat. Een ja, de kust, staat. Bij de, aan, de, aan de kust geldt dat ook zo. Hè? De, de, de, de, de grote steden, San Francisco, Californië, de. De, de latte-drinkende sushi-eters ja, en Volvo precies. luisteren naar de publieke radio. <laughs> die luisteren naar, naar, ja. naar dit programma. Ja, en als je dan naar binnen gaat, dus het land in, je hoeft maar een uurtje te rijden en je komt in, in, in Nixon-land. Ik was hmm. uh, vorige maand eventjes terug, toch de Memory Lane, een, een weekje naar Los Angeles. Ben ik ook naar de Nixon-bibliotheek geweest? Daar was ik nog nooit geweest. Uh, daar bij Orange County, ja, dat is, dat is, dat is was, maar nog steeds wel uh, heel erg republikeins terrein. Ja. En, dus nee, in, in, in Californië houden de verhalen niet op. Maar goed, dat geldt voor de rest van Amerika ook. Ik las gisteren in de NRC een fantastisch verhaal uit Mississippi... van Guus Falk, de NRC-correspondent daar... Over de, nou ja, over, de, over de rassenkwestie in Amerika en in hoeverre dat... Um, is opgeschoten. Ja, dat, dat zuiden is ook fantastisch. Ja. Oh, dat is, uh... Maar ja, daar heb je het al. Het is overal ja. fantastisch. Ja, daar heb je weer Op een iedere kopje langs die waterval. Ook uh, ja, je slaat, voor ja. elk verhaal dat je maakt... sla je negen goede verhalen over. Ja. Want dat je wil je... ook af en toe wel een dagje vrij. Ja, en uh, dan stel ik die ene vraag... maar waar we in de computer niet aan toe kwamen... Die ook wel, welk nummer was dat? Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ook obligatisch, maar wat is het uh, in, in, die, in die vijf en een half jaar... het mooiste verhaal dat je gemaakt hebt? Waar ben je zelf het meest tevreden over? Over, of wat heeft je het meest verrast zelf? Ja, ja. ja, um, ja, ja is... nou, nou, waar ik tevreden over was... Kijk, uiteindelijk wil je eye-openers graag maken. Voor jezelf, maar ook voor je publiek. Het is zonde als die twee, drie minuten... want zo lang duurt een journaalreportage, twee minuten... hebben ze te kijken aan iets wat ze al wisten. Dus ik was in Tennessee. Uh, heel erg ruraal gebied. Echt het landsgebied waar mensen... Um, gratis healthcare uh, kregen, uh, mm -hmm. tanden, een uh, nieuwe bril... Mm -hmm. van een organisatie die, norma die normaal alleen in de derde wereld werkt. Uh, die mensen hadden geen zorgverzekering... en die sliepen de hele nacht in hun auto om om zes uur s ochtends... met die gratis, uh, ja, gratis, gratis nieuw gebit, gratis bril. Ja, dat zijn derde wereldpraktijken. Ja. Uh, en daar zijn we de hele avond en, en nacht en de volgende dag bij geweest. Ja, dat werd een mooie reportage. Uh, gewoon omdat het heel nieuw was voor heel veel mensen. Er ja. kwamen ook heel veel reacties op. Ja. Dus dat was, dat was een dankbaar verhaal. Okay. Um, we gaan heel even iets anders doen. Want er wordt gezwommen in Barcelona. De wereldkampioenschappen. En daar is uh, op dit moment de finale... 4x100 meter vrije slag. dames. Rob van der Tak. Ja, die staat op het punt van beginnen. Inderdaad, die finale Nederland. In die finale natuurlijk als titelverdediger. Twee jaar geleden. En ook vier jaar geleden trouwens. Wereldkampioen geworden op dit nummer. Maar dat was toen natuurlijk nog met Marleen Veldhuis. Die is er nu niet meer bij. Zij heeft haar carrière beëindigd en dus een toch wat andere ploeg. Met als startswemster zometeen Elise Bouwens, een pupil van Martin Truijens traint in Amsterdam en zij mag uh, het bal openen voor Nederland. Daarna Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi kromo jojo Dat zijn de vertrouwde namen natuurlijk van de Nederlandse ploeg. Nederland vanochtend zesde en vandaar dat Elise Bouwens nu start in baan zeven. Een wat ongebruikelijk beeld, dat zijn we niet gewend geweest de laatste jaren. Toen er zoveel successen waren op dit nummer voor de Nederlandse ploeg. Kan dat ook nu? Kan het podium bereikt worden in die nieuwe opstelling? Dat is de vraag. Over een kleine 3,5 minuut het antwoord. Elise Bouwens voorlopig ruim op achterstand. Want het is Australië met Kate Campbell. En Campbell gaat er als een razende vandoor. Campbell heeft ook veel indruk gemaakt in het voorseizoen. Met drie keer een tijd op de 100 meter vrije slag onder de 53 seconden. En Campbell lijkt die vorm hier in deze race voor te zetten. Want ook Missy Franklin, het wonderkind uit Colorado. Het, uh, de zwemster van vier keer Olympisch Goud. Heeft uh, voorlopig het nakijken. En het is Campbell die enorm huishoudt voor Australië. En Bouwens nu op de, denk ik, zevende plaats zo ongeveer richting de eerste overname. Nederland dus meteen al op een forse achterstand. Maar dat was een beetje ingecalculeerd. Australië aan de leiding voor Amerika en Zweden. Nederland inderdaad op de zevende plaats. En de tijd van Bouwens valt zwaar tegen. 5-68. Dat had minimale seconden seconde harder moeten En dus weten de anderen nu wat er te doen staat. Zo hard mogelijk zwemmen. Heemskerk nu in het water namens Nederland. Moet wat van die achterstand zien af te knabbelen. Eens kijken of dat lukt. We zitten op het keerpunt van de 150 meter. Nederland nu al op de vijfde plaats. Heemskerk heeft dus goed werk verricht. Australië gaat nog altijd aan de leiding. Nu met het jongere zusje van Kate Campbell. Bronte Campbell. Voor Amerika nu routinier Natalie Cocklin. En het zal gaan om de overwinning tussen Australië en Amerika. Dat was ook een beetje de verwachting. Maar kan Nederland... ...nog gaan meedoen in deze race. Het lijkt er wel op, want Heemskerk heeft toch behoorlijk uh, wat van die achterstand uh, goed gemaakt. Zoals we hier zien, Nederland keert nu als vierde. Van de zevende naar de vierde plaats dus, dankzij Femke Heemskerk. Nu is het woord aan Inge Dekker. Inge Dekker kan misschien nog wat meer van die achterstand goed maken. Op de derde plaats uh, ligt op dit moment... Is, even kijken, is dat Canada? Ja, dat is Canada inderdaad. In baan 3 vanmorgen ook al derde de Canadese ploeg. Is even kijken. Australië nog altijd met een voorsprong van ruim een seconde op Amerika. Zweden is er trouwens op de derde plaats. En Nederland nu weer vijfde. Dekker is dus weer een plaatsje gezakt. Het zal toch nog een hele opgave worden hoor, die medaille. Zelfs voor een superswemster als Ranomi Kromo-Ijojo. Inge Dekker, de laatste 25 meter van haar 100 meter vrije en Kromo Widjojo staat daar al klaar op de kant. Maakt aanstalten om het water in te duiken. Maar Dekker is er nog niet. Dekker heeft nog niet aangetikt. Nu dan wel. En nu Kromo Widjojo. Nederland nog steeds op de vijfde plaats. Achter de bekende landen. Zweden, derde, Canada, vierde. Dat zijn de landen die Kromo Wigio moet passeren. Zweden en Canada. Oftewel Nathalie Lindborg. En voor Canada Samantha Shefferton. En dat zijn toch zwemsters die Chromo Enjoyo moet kunnen hebben, zou je zeggen. Australië nog altijd aan de leiding met nog 50 meter te gaan. 2400ste is het verschil maar met Amerika. Zweden op de derde plaats. Nederland nog steeds vijfde. Chromo Enjoyo. Dan moet het nu gebeuren op die laatste 50 meter. Ranomi Kromo Jojo. komt ze. Zweden nog voorbij. Komt ze Canada nog voorbij. Nou het kan nog steeds hoor. Het kan nog steeds voor Kromo Jojo. Ja Kromo Jojo gaat Nederland naar het brons zwemmen. En wie gaat er hier winnen? Het is ongelooflijk spannend. Het is Amerika dat wint. Australië tweede en Nederland pakt het brons. Keurig gedaan door de Nederlandse ploeg. Die nieuwe Nederlandse ploeg. Het kan dus ook medailles winnen. Het kan dus ook zonder Marleen Veldhuis. Geen goud, geen zilver zoals vorig jaar in Londen, maar brons. En dat is gezien de samenstelling en gezien de tijd van de openingswemster Absoluut het hoogst haalbare. Keurig gedaan voor Anomi Kromo-Ijojo. Die een splittijd klokt, zie ik hier, van 52, 65... Niet zo snel als in Londen, maar snel genoeg om Nederland de eerste medaille te bezorgen op dit wereldkampioenschap. Maar de wereldtitel die is dus voor Amerika de eerste grote titel voor de Amerikaanse vrouwen op dit nummer sinds 2003. En waar was toen het wereldkampioenschap? Juist ja, ook hier in Barcelona. Dat kan geen toeval zijn. Tweede wordt dus Australië. Dat scheelt overigens maar 1200ste, Bijzonder uh, kleine marge dus. En derde Nederland in een tijd van 3.35. 77, dat is wel uh, ruim boven het Nederlands record, zo'n 4 seconden. Maar goed, dat was gezwommen in 2009. In uh, die tijd van die snelle supersonische badpakken. Dat soort tijden zijn niet te verwachten. Maar dit is een uh, keurige prestatie van de Nederlandse proeg. Brons dus voor Elise Bouwens, Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi Promo-Ijojo. Bureau Buitenland, de wereld van alle kanten. Goed, en u bent terug bij Bureau Buitenland. En we zijn een medaille rijker, hoorde Rob van der Tak uit Barcelona. Ik spreek met uh, Elko Bos van Roosstaal, voormalig correspondent van de NOS in de Verenigde Staten. Elko, ik wil het over de economie hebben met je. Laten we om te beginnen even luisteren naar een fragmentje uit een reportage die we hier eerder uitzonden. Jacqueline Maris ging in 2009 naar Motor City, naar Detroit, samen met fotograaf Damon Xantopoulos. En toen gebeurde dit. Wat een zootje. Zo. Een snelweg, sportstadion aan de overkant en honderden lege plunderde huizen. Sommigen hebben gifgroene stippen op de gevels. De perfecte omgeving om urban oorlogje te spelen, zegt Diamond. Paintball. Het geluid van de stilte. Wat is er veel geluid. Getik in de verte, alsof iemand met een hamer... de laatste leidingen uit de lege flatgebouwen sloopt. Dat is een spooky als je dan opeens een geluid hoort in zo'n wijk. Verkeer, gierende wind. Af en toe steekt een sterveling gehaast het verlaten terrein over. Op weg naar iets anders. Volgens Google Earth was deze wijk een paar jaar geleden nog vol leven. Welcome to motherfucking Detroit, goddammit. Wonderboy. Shit. Wat gebeurt er nou precies? Het ging allemaal zo snel. We zijn beroofd met een gun. We zijn met een gun. Het is tien minuten na de overval. Yeah, yeah.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 met vette vingerafdrukken. De mannen riskeren tussen de 15 en 40 jaar gevangenis... en laten de auto gewoon achter, onbegrijpelijk. We zijn slachtoffer geworden van de Urban War, de Stadsoorlog. En zolang zoveel mensen in Detroit in armoede leven, zal die nooit stoppen. Ja, dat was uh, Jacqueline Heftig. Maris in 2009 in Detroit. Ja. Deze week was het nieuws dat Detroit failliet is ja. als stad. De gemeente is, is failliet. Um, wanneer, wanneer ben jij daar het laatst geweest in Detroit? Uh, nou, dat is al een poosje geleden. Uh, ik weet het niet precies. Nee. Ik denk een jaar of twee geleden. Maar. Maar je herken... Het is wel zo'n stad waar je telkens terugkomt. En je herkent dit beeld wat hier... in Ja, de nou ja ik ben gelukkig dat nooit... Je overvallen ja, bent, ja precies. Nee, het is, het is een... Uh, de, de delen uh, is echt een spookstad. Ik herinner me, we, we zijn een paar keer wel geweest om daar... Uh, je besteedt de aandacht al snel ook aan de auto-industrie... die ja. natuurlijk alles met het verval van die stad te maken heeft... hoewel dat bij lange na niet de enige oorzaak is. Hmm. Uh, en, en dan is er elk jaar een autoshow. Ja, dat is wel enig, enigszins een glamorous gebeuren. Daarnaast heb je Greek Town. Dat is een, hè, een, een uh, etnische wijk in, in Detroit waar wel, wel van alles gebeurt. Ja, en grote andere delen van die stad. Dat, dat is dit, wat je hoort. Ja. En dan gelukkig in mijn geval zonder overval. Maar ja, ja. Je, kan daar, uh, je kan daar voor één dollar, zag ik vorige week, een, uh, een, een huis kopen. Ja. Voor closure. Maar ja. dat moet je niet willen. Nee. En waar, en waar staat het voor, het feit dat, dat, dat zo'n grote stad zo ver wegzakt... het feit dat die, dat die failliet is gegaan? Mm. Um, er zijn meer steden in Amerika waar ze de brandweer niet meer kunnen betalen. Er gebeurt daar op lokaal niveau heel veel wat ons eigenlijk ja. nooit bereikt hier. Hè? Nou, ik denk dat Detroit, <coughs> wat ik ervan uh, van weet... is een perfect storm geweest van ellende. Hmm. Van corrupte politici, want er zijn nogal wat corrupte politici, eh, bijna allemaal democraten geweest. Het is natuurlijk een stad met heel veel African-Americans, die, die ja. stemmen op democraten, en die zijn daar over het algemeen eh, zo, zo corrupt als de pest geweest, althans veel te vaak. Um, de auto-industrie is daar natuurlijk verdwenen. Uh, dat heeft een uh, belangrijke rol gespeeld. Um, ja, uh, de, de, de macht van de vakbonden, hè? Uh, hele hoge pensioenen, wat die stad helemaal niet kon, uh, kon ophoesten. Maar wat typisch is, nee, wat niet typisch is voor Detroit... en daarmee wel typisch, denk ik, voor heel veel Amerikaanse steden... is het op de pofleven. Politici die eindeloos alles beloven om maar gekozen te worden. Ook wel wetend dat de rekening niet op hun bordje komt... maar op dat van hun opvolger ooit. Ja, en Amerika is natuurlijk, dat is bekend heel goed... in het doorschuiven van schulden. Uh, van, het, op het, van het laagste tot het hoogste niveau. Ja. En in dat opzicht is dit, dit is een probleem dat in veel meer steden speelt. En daarom, uh, denk vooral niet dat Detroit... De eerste stad uh, is waar dit gebeurt. Het was nog ja. niet de eerste stad. Um, ook in Californië bijvoorbeeld een, een, een aantal steden, trouwens, door het hele land. Maar Detroit was wel de eerste grote stad. En het is een stad met een enorme symboolfunctie. Ja. Uh, maar, maar als jij vraagt van wat is de rode draad of wat is de nou ja, het, het, het, het, het, het denken dat je schulden maar eindeloos kan doorschuiven. Uh, totdat ze op een gegeven moment gewoon niet meer te betalen zijn. Ja, dus dat, dus dat Detroit de... was gewoon blut. Ja, dus dat is de politieke kant. Wat zegt het over de economische situatie van Amerika? Want wij horen nu de hele tijd het gaat in Amerika eigenlijk een stuk beter met de economie dan in Europa alweer. Ja. Werkloosheidscijfers. Tegelijkertijd lees ik dan bijvoorbeeld een, een, een invloedrijke columnist als Ezra Klein... die zegt, ja, die werkloosheidscijfers, als je daar goed naar gaat kijken... dan zijn ze helemaal niet zo goed, want die mensen verdwijnen gewoon... Die mensen verdwijnen, precies, precies. Hoe goed of, gaat het eigenlijk? Of die mensen hebben een, een halve baan. Hè? Dus, dus inderdaad, ja. een deel van de mensen zoekt niet meer verder. Andere mensen hebben misschien een halve baan of een derde baan... terwijl ze eigenlijk veel, veel meer willen werken. Um, ja, nee. Dat, dat is een, ik, ik geloof helemaal niet dat het ontzettend goed gaat. Het is wel zo dat de economie langzaam weer opkabbelt. En dat, en dat heeft ook met Amerika te maken. Als, ja, bedoel, bij mij in de buurt ging wel eens een Koreaans stomerijtje failliet. Maar de volgende dag probeerde iemand anders het weer. En zat er weer een nieuw restaurant. Ik noem maar iets, hmm. dat, zal, dat blijft zo. En... En, en daardoor zijn veel Amerikanen ook nog wel weer optimistisch. Het is uiteindelijk wel een optimistisch land. Die veerkracht, ja. Ja, dat, natuurlijk. Ja. Het, het cliché van die veerkracht. Maar dat is absoluut waar. Uh, maar, maar, maar nee, op, op grote schaal gaat het helemaal niet goed. Nee, deze week... En dat is was... ook met die politieke polarisatie waarmee we het eerder hadden te maken. Broer Obama is weer op toeneen gegaan. Ja. Hè, in Illinois met een speech. Hij gaat nu in meer steden in het midwesten. Deze week, hij heeft al drie grote... Hij heeft, oh ja, uh... precies. Hij heeft ze alle, alle drie al gedaan. Nou ja. Ja. Uh, met uiteindelijk de bedoeling dat... Uh, hij wil het minimuminkomen, het minimumloon wat omhoog hebben. Uh, leningen voor studenten moet makkelijker, uh, makkelijker worden. Uh, andere economische maatregelen waar het congres mee akkoord moet gaan. Ja, en die gaan dat niet doen. Nee. Dus nee. De, de, de politieke verlamming in Washington zit al die andere zaken die nodig zijn voor de economie... verschrikkelijk in de weg. En als dat over economie gaat, dan, dan, dan gaat het over dat, uh, dat grote debat... wat eigenlijk al uh, nou, heel lang, maar zeker de laatste dertig jaar in Amerika woedt... Uh, geef, geef je uit of geef je uit of, uh, of bezuinig je, grote ja. overheid of kleine overheid. Ja. Uh, te, tegenwoordig wordt het een beetje neergezet in uh, ja, uh, de trickle-down-economie. Ja. Dus zorg je dat het met de rijken goed gaat, dan gaat het met de armen ook goed. Of, uh, dat heet dan middle-out, zorg je dat er een sterke middelklasse is en uh, zorg je daar als overheid voor... Het zijn totaal tegenovergestelde filosofieën... maar de, dit, dit debat speelt inderdaad al 30 jaar. is ja. met, met invloed van de Tea Party... die natuurlijk helemaal was geënt op uh, uh, fiscale... Hè, vooral geen geld uitgeven... Um, heeft, heeft wel een, een nieuwe dimensie gekregen. Maar het debat is eigenlijk al dertig jaar hetzelfde. Ja, en, en uh, Obama zet dan deze week weer, weer heel sterk in op uh, die sterke middenklasse... En, en toch ook op een overheid die, die flink uitgeeft. Hè. Hij, uh, gisteren in een interview in de New York Times... waarschuwde die terre van ja, Ik op hoor met het. dat, met dat nog, maar... benadrukken van bezuinigingen. Ja. En, um, is dat, is dat een strategie die handig is in Amerika? Want uh, Amerika is ook heel erg afkerig van grote overheid en big spenders in Washington. Is dat slim van de democraten om dat Ja, te doen? nou ja, je kan zeggen ten eerste Obama heeft er twee verkiezingen mee gewonnen. En die mm -hmm. boodschap was niet anders. Mm -hmm. Die boodschap is consequent. Um, Bush heeft er ook twee verkiezingen mee gewonnen. Want Bush deed wel alsof hij van een kleine overheid was. Maar onder Bush is de overheid enorm gegroeid die heeft allerlei ministeries nog opgetuigd. En, uh, en dat was ook wel bekend. Dus Amerikanen zeggen wel in grote mate... dat ze niet van een grote overheid houden. En tegelijkertijd nemen ze er wel genoeg mee. Ze zeggen wel dat ze, van een, dat ze een kleinere overheid willen... maar dat mag niet ten koste gaan van hun Medicaid... of hun oude of wat dan ook. Mm -hmm. Dus um, nee, ik geloof best dat, dat, een, ik, ik geloof dat hij er verstandig aan doet... als hij dat vindt om dat ook vooral te zeggen... Los van het feit dat hem geen verkiezing meer wacht. Uh, ja, of het economisch verstandig is. Daar, ik ben geen econoom. Nee, nee, nee. Maar het rare is wel dat terwijl wij altijd geneigd zijn geweest. En waarschijnlijk ook wel terecht om naar de Amerikaanse politiek te kijken. Als we iemand in Amerika links noemden... dan stond hij hier waarschijnlijk meestal nog ver, ja. ver rechts van het midden. Ja. Maar op dit punt is Obama ons in Europa eigenlijk links aan het inhalen. Als ja, het ja, gaat om maar, bezuinigen. Precies. Nou ja, kijk, Rutte spreekt hij weinig. Maar uh, ja, Merkel vaker. En dat krijgt zij ook elke keer te horen. Ja. Uh, kijk, maar hoe komt dat? Wat is daarin verschoven dan eigenlijk? Maar waarin precies? Nou, dat, dat, dat Amerika... wat. Dat Betreft altijd een veel rechter beleid ja. heeft gevoerd en ja. nu een linkse beleid voert. Zijn wij veranderd of zijn zij veranderd? Nou ja, waar het denk ik ook mee te maken heeft, is dat um, de, de, hij kan het ook zeggen, omdat de Republikeinen. Kijk, de, de, uiteindelijk is de Amerikaanse politiek momenteel heel simpel. Het is Obama aan de ene kant en het zijn de Republikeinen in het huis van afgevaardigden aan de andere kant. Uh, de, de, de, de, het Congres, het huis van afgevaardigden, is. Nog minder populair dan de advocatuur of de journalistiek. Ook al niet twee heel populaire beroepen in Amerika. Kortom, als je in het huis van afgevaardigden zit... dan moet niemand wil ook maar iets van je weten. En de republikeinen in het huis van afgevaardigden daar geldt dat voor in het bijzonder. Dus... Um... Uh, Obama kan zijn boodschap makkelijk verkondigen... omdat het alternatief van dat alsmaar bezuinigen... dat komt uit de mond van uh, de, van republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Ja, en daar wordt al helemaal niet naar geluisterd. Hm. Dus, waarom, wat, wat, dus dat is een reden nog dat hij het kan zeggen. Of Amerika er nou verder vreselijk in veranderd is... dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Ik bedoel, de, de problemen zijn nu anders dan onder Clinton. Uh, onder Clinton ging het allemaal behoorlijk voorspoedig. Ja. Als Clinton met deze economie had gekampt... dan had hij denk ik hetzelfde gezegd als Obama. Ik bedoel, we, we denken dat Obama een verschrikkelijk links is. Uiteindelijk valt dat wel mee en is wat hij nu wil... Nee, redelijk middle-of-the-road ja. democratisch. Ja. Ja. Nee, bedoel, maar je hebt, je ten hebt ten ook de linkervleugel, van, ja. MSNBC of Robert Reich... de oud-minister oud van, van, van Labour. Ja. Nou, die vinden dat Obama ja. helemaal niet gaat. Nee, absoluut. Krugman. <laughs> ja, ja. Maar... Um... Nou, er is in ieder geval iets anders verschoven in Amerika, denk ik, wat belangrijk is. Um, daar wil ik nu over hebben. Laten we om te beginnen even luisteren naar een gesprekje dat we eerder in deze uitzending lieten horen. Katie Scherf sprak toen met de hoogbejaarde Eulalia Garcia Maturay. Die woont in het stadje Brownsville, in het uiterste zuiden van Texas, bij de Mexicaanse grens. Waar zij ooit als zes maanden oude baby op de armen van haar moeder overstak. En nu heeft ze iets te vieren. Mevrouw Garcia Maturé, gefeliciteerd. U bent uh, nu Amerikaans burger. Voelt u zich anders nu? Ja, es siente diferente. Ah, porque soy ciudadana americana. De 101-jarige Eulalia voelt zich een ander mens met haar gloednieuwe Amerikaanse paspoort. Mijn vragen moeten op luide toon door haar jonge nichtje van 54 worden herhaald. Mijn Spaanse vragen. Waarom spreekt ze eigenlijk geen Engels als ze al meer dan een eeuw in Texas woont? Eulalia is nooit naar school geweest. In haar stadje Brownsville in het zuiden van Texas is het ook niet nodig om Engels te spreken. 98% van de inwoners is van Latino afkomst. In winkels en op straat word je daarom altijd eerst in het Spaans aangesproken. Alleen de jongeren spreken Engels. Dat leren ze op school. Om Amerikaans staatsburger te worden moest Eulalia een examen over haar nieuwe vaderland afleggen. Hoeveel sterren heeft de Amerikaanse vlag? En wie was de eerste president van de Verenigde Staten? George Washington. Eulalia slaagde met vlag en wimpel. Mexico ligt aan de overkant van de rivier van uw stad. Bent u wel eens in Mexico geweest? Nee. Ook al ligt Mexico zo dichtbij, Eulalia is nog nooit in haar geboorteland geweest. Ze was altijd bang dat ze niet meer terug zou kunnen naar huis. U bent nu 101 jaar oud. U woont al uw hele leven in Texas. Waarom vraagt u nu pas dat staatsburgerschap aan? Er gelden strengere regels nu in de Verenigde Staten. Dus ze moest wel een paspoort hebben. Het was gewoon nog nooit eerder aan de orde geweest. En hoe voelt u zich nu? Mexicaans of Amerikaans? Amerikanen. Eulalia voelt zich absoluut Amerikaans. Maar kent ze dan ook het volkslied? Zie? <tiedacht> ja, niks. Ta-ta-da, ta-ta-ta. ta ta dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Ja, Sheriff, was dat met de bejaarde Gassia Laatste paar noten waren niet helemaal... 101, ik bedoel. Maar je zei op een gegeven moment... Ja, ik herken het wel. Nou ja, ik ik was vorige maand... Of begin deze maand in Los Angeles een week. En toen ben ik ook even naar de grens gereden. Dat is een paar uur rijden. Bij Calexico, daar wou ik vooral heen... Vanwege de band en de, de prachtige naam van, ja. van die stad. Ja, ik was er nooit geweest stad. Het, is een, het is een kruispunt met een paar uh, winkeltjes. Maar daar, de, de, ik kwam daar in een supermarkt. En, uh, ja, dat, dat, dat, dat had ik vaker gezien, maar nooit zo erg eigenlijk. Alles was Spaans, elke klant was Spaans. Ik werd aangekeken alsof... Bro, weet je, dat is gewoon Mexico. Alleen de grens ligt toevallig... Nou ja... Een paar meter. Uh, het was Meer dan ook het noorden, dan misschien zou moeten. Nee, het ja, was ja. natuurlijk ook Mexico. Ja. Maar um, nee, dus. dus nee, op zich verbaasde me niet. Ik vind het prachtig om te horen, maar dat iemand van 100 alleen nog maar Spaans spreekt. Ja, ja als je in Brownsville, ik ben daar ook al eens geweest, aan de, dat ligt ook echt pal aan de, aan de grens. Ja. Er is geen enkele reden om daar Engels te leren. Dat nee. misschien van burgerzin of whatever. Maar... Nee. maar we hadden het net over wat is er vers ja. verschoven in Amerika. Als er iets verschuift, dan is het de, de bevolkingssamenstelling, de demografie. Ja, zonder meer. Californië, las ik, is volgend jaar al uh, de meerderheid uh, uh, Hispanic, spaans Taal. Ja. ja, ik dat het in... ietsje langer duren, maar het kan ook volgend jaar Het Ik las ja. toevallig vandaag ja. dat het waarschijnlijk ja. volgend jaar ja. al gaat gebeuren. In New Mexico is het al zo. De white minority heb je dan. Ja, ja. Um, heeft dat niet ook heel veel te maken met het feit dat uh, de democraten zich toch redelijk veilig voelen op het ogenblik? Ja, maar als ze zich veilig voelen is dat denk ik veel te vroeg <kijkt> om je veilig te voelen. Kijk, Het idee is natuurlijk, uh, en dat is best begrijpelijk, dat naarmate er meer Latino's komen, Spaanstalige kiezers, die stemmen inderdaad... Uh, in een overgrote meerderheid democratisch. 80 waarbij, zo. Ja, zoiets. Misschien wel hmm. meer. Waarbij je nog de aantekeningen kan maken... zolang het ga, met ze gaat zoals het nu gaat. Ik bedoel, zodra je, uh, bedoel de rijke Latino's... Hè? We, hmm. we, zijn, we hebben de neiging om Latino's als Latino's te zien. Het zijn gewoon Amerikaanse burgers. Ja. En hun voornaamste issue is niet dat ze Latino zijn... maar dat is de economie. Ja. Als het beter met ze gaat, en dat hopen de Republikeinen... op een gegeven moment krijg je een generatie Latino's... die gewoon weinig belasting willen betalen... en Republikeins gaan stemmen. Maar goed... De gedachte is inderdaad dat de democraten achterover kunnen leunen. Want die nieuwe Amerikanen die stemmen toch wel op hen. Ja, Dat is denk ik heel erg gevaarlijk. Ten eerste gewoon als je naar het verleden kijkt. Um, als je er nu van uitgaat dat de democraten onder meer om deze reden... Um, uh, in 2016 opnieuw het Witte Huis winnen... dan zou je twaalf jaar, bijvoorbeeld met Hillary Clinton... dan zou je twaalf jaar achter elkaar een democraat hebben. Nou, dat is een decennia niet voorgekomen. Dat is heel onwaarschijnlijk. Het mm. blijft een, een centrumrechtsland. Mm. Daarnaast zijn er nu allerlei theorieën... en men houdt zich hier heel veel uh, mee bezig... in, in kringen van uh, uh, politicologie en uh, nou ja, gla glazen bol kijken. Ja. Uh, de Republikeinen <laughs> zouden met alleen maar blanke verkiezingen kunnen winnen. Er zijn miljoenen blanke kiezers die wel in 2008 hebben gestemd... en niet in 2012. Als je die 5, 6 miljoen kiezers terughaalt en je doet nog meer je best om blanke kiezers op te trommelen... dan kan je best verkiezingen winnen als Republikeinse partij... Zonder die Iets, Latino's. Carl Rove, de, de mannetjesmaker achter George Bush, heel erg goed in was. En wat de ja. Republikeinen sindsdien een beetje hebben laten versloten. Ja, hoewel Rove ook wel weer zegt nu, want naar hem wordt inderdaad nog enorm geluisterd: van je hebt ook die Latino nodig. Hij zegt eigenlijk: je moet, je moet allebei hebben. Mm -hmm. um, maar goed, het is een hele interessante discussie. Alleen ik geloof niet dat de Democraten nu voor de komende decennia uh, uh, achterover uh, kunnen leunen. Nee. Maar dat het de Republikeinen zorgen baart, is, is duidelijk. Je hebt nu de hele discussie over de immigratiehervorming. Hè? Dat is een van de grote onderwerpen van de tweede termijn van Obama. Hij wil heel graag een plan erdoor krijgen, is al door de Senaat, waarbij de, uh, aan de ene kant de, de, de grensbewaking wordt verscherpt, ja. hogere hekken, en aan de andere kant uh, de illegale die er nu zijn, zo'n 12 miljoen, dat veel van hen Amnestie krijgen. Mm -hmm. Nou, dat is al door de Senaat. In, ja. het huis van, in het Huis van Afgevaardigden zullen de Republikeinen het waarschijnlijk tegenhouden. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Omdat waarom, ook de Republikeinen en, weten er moet hier iets mee gebeuren. Ja, want waarom? Dat, ik vroeg me dat inderdaad af. Het is mm -hmm. natuurlijk niet toevallig dat, dat nou net op dat punt, immigratie en met name het legaliseren van, van illegale. Er wel samengewerkt kan worden. Dat dat het enige is waarop omdat de republikeinen natuurlijk ook wel zien dat ze daar iets mee moeten. In de Senaat enigszins. En, ja, maar dat is natuurlijk ze veel minder in het gepolariseerd. Dat in het huis dan toch nog tegen. Nou, wat daar heel belangrijk bij is, en, en dat is een belangrijke reden waarom Amerika, de Amerikaanse politiek nu zo gepolariseerd is, die um, het huis van afgevaardigd is volstrekt radicaal. In die zin dat gematigde republikeinen zijn weggestemd door conservatieve mm -hmm. republikeinen. Tea-party-achtige kandidaten. En aan man. de linkerkant ook. Dus de gematigde democraten zijn weggestemd over het algemeen... door veel linkse democraten. Dus ah. de flanken zijn heel sterk bezet. Het ah. midden is min of meer weg. En elk lid van het Huis van Afgevaardigden... moet om de twee jaar worden herkozen. Dat betekent dat er een permanente campagne is. Um, zodra iemand, een Republikein of een Democrat, het huis van Afgevaardigden binnenkomt, dan krijgt hij te horen van hun leiders. Je moet 20 dagen, sorry, 20 uur in de week besteden aan fundraising. Hm. Dat wil zeggen gewoon campagnegeld binnenhalen. Campagne voeren. Nou, wat doe je als je campagne dat moet je voert? Dat Thuis doen en je thuis staat. Nee, dat mag je ook in Washington Anywhere. doen. Okay. Maar kortom, het is altijd campagnetijd. Nou, hm. wat doe je in campagnetijd? dan zet je je stekels uit, toch? Dan, dan, dan, dan, dan maak je de contrasten groter. Dat Met zie nuances win je, je geen verkiezingen. Nee. Met nuances win je geen verkiezingen. Dus het is altijd campagnetijd, zeker in het Huis van Afgevaardigden. En dat is een van de redenen dat niemand daar ook maar een millimeter toe geeft. En nee. daarom sneuvelt bijna elk plan van Obama in het huis. En als het dan gaat om, om uh, die immigratie... en het, het, het huis zo geradicaliseerd is... aan de rechterkant door Tea Party-achtigen... betekent dat ook... is die Tea Party ook voor een deel verklaarbaar uit angst van blank anglo saxisch Amerika voor uh, die democratische verschuiving? Ja, ja? ja, absoluut. Iedereen die zegt ik bedoel, in het begin werd wel eens gezegd bij de Tea Party nee, en dat zijn ook uh, dat, dat zijn gewoon bezorgde mensen heeft met links of rechts niks te maken, met blank of zwart niks te maken kijk, af en toe schuift de Tea Party een, een, een, een, een zwart persoon naar voren, een zwarte politicus... omdat hij dan toevallig... je had Herman Kane, als jullie die kan ja, herinneren... Erg veel plezier ooit meegemaakt. bij de Republikeinen, ja, wij allemaal. Ja. Um, maar het is onzin. Ik ben bij heel veel Tea party bijeenkomsten in het hele land geweest. Dat is allemaal blank. Uh, dat is niet allemaal racistisch. Zo, zo simpel is het heus niet. Bij elke bijeenkomsten heb je wel racisten. Um, maar het is absoluut een... Uh, het, is een uh, het zijn ook veel bejaarden. Het is een angstige beweging, uiteindelijk. Ja. Bureau Buitenland... Ontravelt het wereldnieuws. Althans, doet daar een serieuze poging toe. En vanavond doen we dat met betrekking tot de Verenigde Staten samen met Elke Bos van Rooster, voormalig correspondent van de NOS daar. Um ja, ik wil, ik wil nog één wat groter thema met je behandelen. in uh, het kleine kwartier dat we nog hebben. Um, veiligheid. Wat dat betreft was het natuurlijk een, een hele grote gebeurtenis. dit voorjaar. toen via klokkenluider Edward Snowden uitlekte. op welke schaal de NSA, de National Security Agency. de hele wereld, maar vooral ook Amerikanen. bespioneerde. Onder meer door al het telefoon- en e-mailverkeer te bekijken. In een allereerste reactie zei president Obama daar toen dit over: De FBI, if in fact it now wants to get content. If in fact it wants to start tapping that phone. It's got to go to the FISA court with probable cause and ask for a warrant. It is transparent. That's why we set up the Pfizer Court. Ja, nou hij had het nu even over de FBI, maar hij refereerde vooral aan het FISA court. FISA is een, een wet die al in de jaren zeventig is aangenomen. De foreign, foreign, foreign Intelligence Surveillance Act, die toezicht moet regelen op die uh, Veiligheidsdiensten. En hij zei hier, ja, er is een rechtbank en die moet dat allemaal. Maar die rechtbank is ook geheim. Dus om het woord transparant te gebruiken... voor dit intrinsiek voorkomen geheim... Dat project, is wel gedurfd. Ja. Ik dacht, pardon <laughs> my French... maar ik dacht, hoe krijgt hij het uit zijn bek? Ja. Nee, hier uh, neemt de president een uh, loopje met de waarheid. <laughs> nou ja, feitelijk heeft hij gelijk dat dat langs een visakkoord moet. Uh, maar sinds Snowden... en ik denk dat wat Snowden heeft blootgelegd... ook in de Amerikaanse politiek... is. Verschrikkelijk interessant. Belangrijker nog, denk ik, dan wat er met Wikileaks en uh, Bradley Manning is gebeurd. Waarom? Um, nou ja, omdat je ziet dat het ook in Amerika veel meer debat oplevert. Er was vorige week, we hebben het net over polarisatie, maar er was ja. vorige week een debat in het Huis van Afgevaardigden over deze kwestie. Van ja. hoe ver mag Amerika gaan. Uh, in het afluisteren. Ja, dat was een fascinerend uh, debat en vooral een fascinerende stemming. Uiteindelijk heeft het huis met maar een paar stemmen besloten... dat, zoals het nu gaat, mag gewoon doorgaan mm -hmm. qua, qua uh, NRC afluisteren. Um, maar daar vonden mensen elkaar. Uh, Michel Bachman, een, een, een Tea Party, Republikeinse uh, tante, vrij, vrij bekend... Um, die het in één keer met de meest linkse democraten goed kon, uh, kon vinden. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. Ja. Um, ik wil alleen maar zeggen, op dit thema is er onrust ontstaan in Amerika. Nog los van het feit wat het heeft blootgelegd, wat denk ik belangrijk is. Ja. Maar goed, dat die rechtbank waar Obama het over heeft, die bestaat. Maar dat ze alles toetsen en op hun merites uh, wegen, dat is gewoon niet waar. Want elk verzoek, en het zijn er zo'n 1600 per jaar... elk verzoek tot afluisteren die bij dit... Uh, bij deze rechters binnenkomt, is gehonoreerd. Ja. En dat wordt gewoon afgestempeld. Dat is inmiddels uh, door allerlei hele goede collega's... Uh, van de Amerikaanse media allang aangetoond. Ja, en de verhalen die zij erover schrijven... Twitter jij dan weer door. Daardoor weet ik dat jij met name <laughs> dit op de voet volgt. Um, er is een discussie. Uh, laten we hem even tot Nederland beperken. Je hebt iemand als Rob de Wijk in Nederland... die zegt het is normaal dat dit allemaal gebeurt... en die meneer Snowden is volstrekt onverantwoordelijk... dat hij dat naar buiten brengt. en Ze moeten hem vooral flink hard aanpakken en jarenlang uh, opsluiten. En anderen vinden hem een, een held van de transparantie... Ik weet dat je journalist bent, maar hoe sta jij daarin? Ja, nou, ik zou het misschien nog wel eerlijk zeggen. Het is zondagavond. Uh, als ik daar een hele sterke mening over had. Ik geloof dat we nog niet alles weten over Snowden. Ik geloof dat het allebei niet klopt. Ik denk dat het heel raar is om te zeggen... Uh, dat hij moet worden opgesloten en het is een schande voor zijn land. Uh, het is ook heel erg dubbel, want de mensen die dat zeggen... dat zijn ook in Amerika een heleboel... Uh, ook de Amerikaanse regering, die zegt aan de ene kant... hij moet worden opgesloten en het is een schande. Aan de andere kant zeggen ze, oh, dit was eigenlijk uh, geen nieuws. Dat is natuurlijk heel erg dubbel. Mm -hmm. Ja, Om hem nou als held te zien, daar heb ik ook niet heel erg de behoefte toe eerlijk gezegd. Ik vind het interessant wat hij gelekt heeft. Ik vind dat we daar heel veel van opgestoken hebben. Ik denk dat, we nog veel meer, uh, dat er nog veel meer is dat we niet weten. Mm -hmm. uh, je wat ziet... zegt het over Obama? Niet, niet zozeer dat dit nu naar buiten komt... maar het feit dat, dat zijn regering op geen enkele manier eigenlijk uh, zegt van... nou, hier gaat toch iets niet helemaal goed. Nou, wat het volgens mij zegt... kijk, ten eerste is het inderdaad van alle tijden. Dus dat mensen uh, verbaasd zijn... dat ook Europese ambassades werden afgeluisterd... Mm. dat is denk ik heel erg naïef. Er zijn ook heel veel voorbeelden uit, uit het verleden. Dat het van alle tijden is... wil niet zeggen dat je er niet alsnog over mag verwonderen... of dat je er niks van mag vinden. Maar het is van alle tijden. Tegelijkertijd uh, wil de Amerikaanse burger-kiezer ook best veel. Hij wil dat Obama zijn oorlogen beëindigd of eigenlijk die van Bush. Hè? Dus Irak en Afghanistan. Mm -hmm. uh, nou, dat is Obama eigenlijk aan het doen. Tegelijkertijd wil die kiezer, de Amerikanen ook, dat Obama Amerika veilig houdt. Want ja. dat is het eerste wat een Amerikaanse president, president moet doen. Keep us safe. Mm -hmm. Ja, als je, geen, uh, als je niet tienduizenden troepen in, in bepaalde landen mag uh, neerzetten... dan moet je op een andere manier uh, de vijand bestrijden. Ik denk nu gewoon even. Ja. Hoe, dat is natuurlijk. Een, ja, maar ik denk ook wel dat daar iets in zit. Hmm. Um, dan moet je naar bepaalde middelen grijpen. En misschien is afluisteren zo'n middel. Een drone-strike is ook een middel. Een special forces om uh, Osama bin Laden te krijgen is ook een middel. Maar in elk geval moet je iets doen. En dat is uiteindelijk. Um, ze zullen misschien deze redenering niet hardop uitspreken. Maar dat is denk ik wel waar de regering Obama ook mee worstelt. Ja. Daarnaast heb je de vraag... En, en, en, worstelt? Ja, denk, je, denk je dat uh, iemand als Obama zelf... Je kan niet in zijn ziel kijken, dat nee. ik. Maar dat hij, dat hij daar echt mee worstelt... Bedoel, dat maar... weet ik niet, maar ik denk wel dat hij denkt... Ja, jongens, wat willen we? We mm. willen Amerika veilig houden. Dat, dat willen we niet meer doen met, met oorlogen die ons een trauma hebben bezorgd. Maar op welke manier moet ik er dan achterkomen... wat uh, hè, er in die grotten in Afghanistan besproken wordt? Ik bedoel, ik denk alleen maar, het is niet zo zwart-wit. Uh, je kan zeggen, Amerika mag niet meer afluisteren. Dan kan je bijna zeggen, die hele NSA moet worden opge opgeheven. Mm -hmm. Dan kan je misschien ook zeggen, dan moet je de CIA opheffen. Snap je? Er is geloof ik een heel groot grijs gebied. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja, maar ja. bijvoorbeeld die drones, even, even terug naar Obama. Um, de de, de uh, consensieuze jurist hè, die, die uh, bij Harvard Law School een ah. grote carrière heeft gemaakt. De, de, de welzijnswerker uit Moet Chicago. Zijn, hè, die kan, zijn. Die kan niet uh, zonder pijn in zijn hart uh, nee. de, de armen in Pakistan en Jemen laten opdraaien voor het Amerikaanse elektronische nee, systeem. Denk, dat, denk dat ik is wat er gebeurt. Dat denk ik ook. En tegelijkertijd kunnen we inderdaad niet in zijn ziel kijken. Kijk, je kan, um, je kan vaststellen, en dat, dat is. je kan vaststellen dat er tussen Bush en Obama. op het gebied van nationale veiligheid. Um heel veel parallellen zijn. Nou, heel even grappig. Een van de vermoedelijke kandidaten... voor het presidentschap van de Republikeinen... gouverneur Christie van New Jersey... hield van de week een, een, een belangrijke toespraak... voor fundraisers. Die zei dit. President Obama has done nothing to change the policies... of the Bush administration in the war on terrorism. And I mean practically nothing, he said. And you know why? Because they work. Nou, dat, was, denk, uh, dat was lof uit Vreemde Hoek. Ik denk dat hij daar in grote mate gelijk in heeft. Ik bedoel, of het werkt, weet ik niet. Maar Obama heeft niet... Kijk, um, natuurlijk is de uitzaling naar buiten toe uh, uh, uh, uh, veranderd. Hè? Dus Amerika heeft een vriendelijke gezicht gekregen. Um, Obama zegt, wij martelen niet meer. Dat, dat weten wij niet, of dat klopt. Mm. Er zijn ook mensen die zeggen... dat de behandeling van Bradley Manning marteling is geweest. Mm. Dus Obama zegt, nou, van, wij, martelen, wij martelen niet meer. Over Guantanamo Bay zegt hij dat het niet goed is en dat het dicht moet. Alleen het is niet dicht. Het is nog open. Mm -hmm. Niet dat Obama de sleutel heeft en dat zomaar dicht kan doen. Nee. Maar het gekke Want dat is wel, zou hij wel echt willen. Ik dat, dat zou hij ook wel willen. Ja. En dat nou, moet hij ook willen. Want Als, jurist. als iets jurist. Ja, maar ook als jurist. Maar ook meneer, als, ja, ja. En als Amerikaan. Want als er <kwijnt> één ding is dat ingaat tegen alles waar Amerika voor stond... en ik denk in veel opzichten nog steeds voor staat... Mm -hmm. is het Guantanamo Bay. Mm -hmm. Dat heeft eigenlijk met links en rechts niet zo verschrikkelijk veel te maken. Dat moet je gewoon dicht willen hebben. Mm -hmm. Want je houdt mensen al jaren vast, zonder dat er een aanklacht tegen ze ligt. Nee. Dus, um, maar het gekke is, daar wil ik eigenlijk naartoe. Um, er is één terrein... Broer, een Amerikaanse president moet altijd rekening houden... met de andere partijen, met het congres. Er is één terrein waarop een president bijna carte blanche heeft. Dat is uh, in het buitenland. He, een oorlog mag je niet zomaar beginnen zonder overleg. Maar verder mag je. Je hebt ontzettend veel speelruimte. En juist op dat gebied waar hij alle ruimte heeft. Heeft hij in veel opzichten hetzelfde gedaan als Bush. Want die oorlogen beëindigen, dat was. Dat terughalen van die troepen. Onder Bush ook al begonnen. Zowel in Afghanistan als in Irak. En dat wil zijn eigen achterban ook. Dat wil zijn eigen achterban ook. Drone strikes heeft hij juist opgevoerd. Dus, um, en hoe komt dat? Ja, gewoon omdat A. de wereld vrij ingewikkeld is. En je ziet het altijd bij presidenten. Het nationale veiligheidsbeleid. Dat is zelden dat dat in één keer. 180 graden omdraait. Nee. Um, dus juist datgene waarbij hij eigenlijk de vrije hand heeft... Ja, lijkt hij best veel op zijn voorganger. Ja. Um, het zit er alweer bijna op. Ik heb hier nog één vraag te stellen. En uh, dat is, wij vragen iedere zomergast uh, of hij nog een paar fijne boekentips heeft. Ik heb... Um, nou ja, laten we bij Amerika houden. Ik lees ook nog wel... Een... Nederlands boek of een stripboek, maar ik heb net... Ik was een weekje uh, op reis daar en toen heb ik een schitterend boek gelezen... dat ik iedereen wil aanraden die van dit land houdt. Dat heet The Unwinding ja. van George Packer van de New Yorker. Een hele goede schrijver, wat hij doet. Portretjes van gewone Amerikanen van de afgelopen 30 jaar. En ja, die Unwinding heet het. En aan de hand van die personen, ook een paar bekende personen... Colin Powell, Jay-Z, vertelt hij hoe Amerika de afgelopen jaren... Het is geen positief boek, onderuit is De wereld van alle kanten. Broek aan. Mensen die vandaag een sommatie hebben gekregen om hun broek aan te doen, die moeten nu even hun broek aandoen. Of broek uit. U mag ze wel aanklemen, hè. We gaan hier niet, u kunt hier niet naar kijken. De gemeente Delft wil het niet meer.